10 uur in Montserrat met het NOS-journaal. Saudi-Arabië raadt zijn burgers aan om Libanon onmiddellijk te verlaten. Nadat de ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut dreigement had ontvangen dat de Saoedische onderdanen zullen worden ontvoerd. Libanon is een populaire toeristische bestemming voor Saudiërs.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 Na 16 seconden vliegen moest de wave rider worden versneld door een raket die eraan vast zat. Die raket ontbrandde, maar het ging mis toen het vliegtuig los moest komen van de raket. De Waveriders spatten op dat moment uiteen. De NASA aan het Pentagon willen snellere straalvliegtuigen ontwikkelen... die binnen enkele minuten elk doel op aarde kunnen bereiken.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 Drie minuten over tien alweer op de woensdagavond. Vrijwel alles had Louis van Gaal gisteren prijsgegeven spits. Wissels aanvoerde, maar van het scorenverloop had hij gelukkig niks verklapt. Bas Tegelen. En Jack van Gelder. zeg ze lekker worden, Gio. Hij heeft de 1-1 gehad. Dan uh, mag ik de 1-2 hebben, want Nederland is inmiddels op een 2 in voorsprong gekomen. De voorzet uh, aan de linkerkant van het veld werd in eerste instantie ingeleid door Martins Indy, gaf de bal aan Robben. En Huntelaar tikt anderhalf minuut na de gelijkmaker van Narsing de 2-1 in de touwen. Dat betekent dat de Nederlands helftal dus opeens van een achterstand op een voorsprong is beland. Dat de Belgen inmiddels wat hebben gewisseld. Kevin de Bruyne is er ingekomen En ook Moussa Dembele is binnen de lijnen gekomen. De Nederlands helftal dat dus opeens op een 2-1 voorsprong staat. Kijken hoe men dat verder gaat uitspelen. Met het balbezit voor de Belgen in het hart van de verdediging. Het van maakt tempo. Malen die uh, nu ook weer wat meer haast heeft dan dat hij had in het begin van deze wedstrijd toen de Belgen nog op een ene voorsprong stonden. Zo kan het snel gaan. De Belgische aanval loopt uh, vrij snel spaak en vast. En Narsingh wordt weggestuurd nu door Maher op snelheid komen. De Bruine is in de achtervolging mee. Zet er een voetje voor, krijgt steun. Probeert Narsingh zich eruit te pingelen. Het gebeurt voor de dugout van uh, Nederland. Nogmaals, daar hebben we hebben een beetje slecht zicht omdat die dugout net een beetje over het veld heen steekt. Even goed, de bal springt eruit en wordt er dan door Courtois teruggespeeld. De keeper van de Belgen, die trapt al op de Nederlandse helft. Komt hij voor de voeten van Maher, die wil een hakje de bal meegeven aan Narsink. Dat mislukt. Men teken neemt over, goed. die wil tegenstander de vrijpoort. Maar die houdt keurig de voetjes bij elkaar en Nederland heeft de bal weer terug. Leuk om te zien hoe het Nederlands helft al zich aan het herpakken is. En er ook wat meer ruimtes komen. Ik zei dat in de eerste helft al, de Belgen moeten dat spelletje wel vol kunnen houden. Door heel dicht bij je tegenstander te blijven spelen. Op een gegeven moment verslapt de concentratie en wellicht ook... Uh, gaat Conditie dan uh, even meespelen en zodra het Nederlands zelf toch meer ruimte krijgt, ja, dan uh, hebben we natuurlijk een aantal hele gevaarlijke jongens. Maar het leuke is dat uh, met de komst van uh, Martins Indy, het viergever en de Vrij, dat men uh, zoals nu ook uh, weer duidelijk blijkt uit uh, viergever, men durft vanuit de achterhoede mee te gaan en uh, durft ook een bal te geven naar de voorwaartse. Nu met Robben en Sneijder is er bijna een combinatie mogelijk, maar uiteindelijk is de overname er met uh, Dembele dan ter hoogte van de middenlijn. Die uh, struikelend probeert langs drie Nederlanders te komen. Maar dat struikelen heeft een oorzaak. Dat komt omdat de Wesley Sneijder zijn benen heeft laten staan. Overtreding, gefloten. Vrij schop voor de Belgen is uh, genomen. terug van de middenlijn gebeurt dat. Wietzel even bal terug op de eigen helft gespeeld. Waar hij dan voor de voeten komt van het Vermalen. Vermalen die dus niet meer daar met van buiten staat. Maar uh, een andere al de wereld heeft gekregen aan zijn zijde. En via die twee moet uh, de Belgen dan proberen eruit te komen. Ze kiezen nu voor de rechterkant. Gillette. Die dan de bal meegeeft aan Wietzel. De bal lijkt me gezegd een beetje aan de harde kant. Is dat zo? Dat is zo. Zeker omdat het, uh, de deur goed wordt dichtgegooid door Nick Viergever. Heel sterk lichaam tussen man en en Rustig de bal over de achterlijn laten lopen. Dan krijgt hij nog een duw in zijn rug. Dan krijgt hij daar nog een vrije schop voor. Dat hij liever... Een doeltrap had gehad, denk ik. Maar de bal uh, genomen inmiddels. En naar Stekenburg gegeven. En Stekenburg geeft hem mee aan de Jong. Met de Belgen gaat straks uh, Lukaku ook binnen de lijnen verschijnen. Is het balbezit nu voor het Nederlands Dan met de Jong. Die de bal daar uh, komt ophalen en uh, meegeeft aan de Vrij. De Vrij die uh, ook onmiddellijk naar voren kijkt. En de bal speelt richting Narsing, die goed in de bal komt, zoals het zo mooi heet. Narsing met twee mensen om zich heen, Van Rijn. Goede combinatie, Huntelaar, Huntelaar, Maher, Maher, Huntelaar, Maher. iets te flegmatiek. Probeert iets te veel met hakjes en tikjes te laten zien dat hij heel goed kan voetballen, dat weten we. Hij moet iets effectiever spelen, Witsel nu. Aan de rechterkant van het veld is er ruimte, maar Gillet staat daar. Nee, dat is niet Gillet. is het Chatty die daar staat. De bal bezit nu aan de rechterkant van het veld. die speelt de bal even richting de voer. De voer gaat ongetwijfeld voor het schot, krijgt er alle gelegenheid voor en test de vijf van Stekelenburg Die de bal even loslaat, maar uiteindelijk gewoon in de handen kan pakken. Aardige actie van de Belgen. 61 minuten ruim gespeeld. Om precies te zijn die 62. Balbezit voor de Nederlanders. En Nederland staat voor met 2-1. Ik, ik vind het wel gek dat de voer daar echt in ongelooflijk vrijheid Ja, en klassieken. niemand die instapt. Nee, die, die kan uh, secondenlang rustig eens kijken wat hij met die bal wil doen. Lijkt me toch de man van Snijder die nu trouwens dat het de voer mistast, weg is... En Robbe aanspeelt aan de linkerkant van het veld. Snelle tegenstoot van het zelf. helftal. Robbe draait naar binnen. Geeft de bal aan Snijder mee. Snijder draait weer naar buiten. Gaat de man voorbij. En dan, en dan, en dan. Wil hij de bal nog een keer meenemen via de binnenkant. En verliest hij hem. En is het Robbe die het uitverdedigen van de Belgen via de voer onmogelijk maakt. Maar wel levert dat de Belgen dan weer een doeltrap op. Jamie Lenz gaat er straks ook in komen bij het Nederlands elftal En Lukaku gaat de vervangen. Lukaku, tegenwoordig speler bij West Bromwich Albion komt er nu in, een spits nog heel jong eigenlijk, nog steeds jong, die veel talent heeft en het nu ook daadwerkelijk moet gaan waarmaken in het restant van zijn carrière. Zoals gezegd, heel jong nog steeds. Hij is pas 19 jaar, dus wat dat betreft kan er nog heel veel gebeuren. Als je het lichaam ziet, dan denk je het is er eentje van een, een jaartje van 8, 29. Een beer van een vent. Balbe zit in ieder geval voor de Belgen aan de rechterkant van het veld. Met een uh, korte combinatie met uh, Dembele en Chatli, Maar dat gebeurt allemaal te van de middellijn. En de Belgen moeten nu iets verder terug richting Alweert en Vermeulen. V Vermalen. Arno Vermalen. Prima. De Bruyne heeft de bal gekregen. En die heeft hij aan Vertongen meegegeven. Vertongen loopt er bijna een stuk op uh, Maher. Is het toch langs. Ontwijkt ook nog bij de Jong. Daar komt er ruimte. Er komt er heel veel ruimte. En dan gaat er een goal komen. Nee, want er is een redding van Stekenburg Op de trap van Chatli, Die eigenlijk op zijn wenken wordt bediend. Na die prachtige actie van Jan Vertongen en uiteindelijk ook wel de hoek zoekt. daar ligt al brug in de weg ten koste van een hoekschop. goede redding van de keeper. ja de defensie alleen. de twee centrale verdedigers liepen allebei naar achter. niemand die instapt. ja waar. en daar kunnen ze van leren. dat is een punt van aandacht. ook dat nog dat nooit samengespeeld. gespeeld, laat dat ook duidelijk zijn. eerste wedstrijd voor de Oranje. corner van de bruine komt, uh, is gevaarlijk, wordt weggekopt uiteindelijk door Huntelaar. Snijder neemt over. Uh, Narsing geeft de bal naar Snijder. en Snijder geeft de bal dan verder richting Maher. Maher terwijl Robben nu aan de rechterkant van het veld uh, snel weg is. Hebben we een situatie als Robben het snel uitspeelt die gevaarlijk kan zijn. Robben, richting 16 meter en uiteindelijk een corner. Goede actie, goede counter. Ja, en zo uh, golf het wel uh, lekker op en neer. En blijkbaar weer dat als je met uh, nou ja, Narsing, Robben, de ruimte krijgt... omdat de tegenstander vroeg of laat toch komt... of zoals nu met een hoekschop met veel mensen op jouw held staat... dan kun je de ruimte ongelooflijk sterk benutten met de snelheid die je dan uh, in huis hebt. En mensen die allebei een 1 op 1 actie kunnen doen. Ja, he? absoluut. En, en, dat kunnen opzoeken. en dat is uh, goed om te weten... Een uh, Gefluit omdat uh, Oranje dat dus voorstaat in het konink stadion na ruim een uur met 2-1. Veel tijd neemt met het nemen van de hoekschop. Robben is wel bij de cornervlag maar zegt hey, geen bal mee. Die ligt 20 meter verderop en hij verdompt het om hem te halen. Dat moet Lukaku doen, dat is nu wel gebeurd, zodat Robben de hoekschop mag gaan trappen. Dat is nu ongelooflijk slecht. De bal komt hoog uit 20 centimeter van de grond en wordt bij de eerste paal door de Belgen weggetrapt. Ja, hij probeert de snijder te bereiken denk ik. Is Het uh, balbezit nu bij uh, De Bruinen. En de bruine die krijgt een vrijtrap trap mee vanwege die 20 centimeter. Is het balbezit nu bij Aldewereld. Aldewereld naar Wietzel. Wietzel aan de rechterkant van het veld. Terwijl de Belgen nu gaan proberen iets te doen aan die achterstand. Dat is niet zo gek. Want er resteert nog officieel een 25-tal minuten. Balbezit nu bij Vermalen. Vermalen naar de linkerkant. Naar Vertongen. Vertongen niet naar de Bruinen. Maar wel centraal. Had hij kunnen spelen. Opent nu aan de rechterkant van het veld. Richting Aldewereld. En al de wereld heeft wat ruimte voor zich. nederlands al uh, moet nu even terugplooien. Enige druk moet er gegeven worden. De bal wordt uh, naar Wietzel gespeeld. Wietsel heeft 4-gever uh, bij zich. Gaat een beetje naar de cornervlag aan de rechterkant van het veld. Gilles speelt de bal nog goed binnenkant back. En dan uiteindelijk is er een voetje van viergever. gever Bal nog niet over de achterlijn. Bede dan in het 16-meter gebied. Uiteindelijk uh, wordt hij er uh, eigenlijk door zijn eigen actie weer uitgedrongen. Chatly geeft die bal voor. Komt hij daar? Kevin de Bruyne. En een redding weer van Stekenenburg. Het is dicht bij 2-2 aan het komen. Ja, omdat de Belgen de, wat de extra kolen op het vuur gooien. En daar is Nederland danig van in de war. Blijkt dat ook de defensie nu met alle onervarenheid er ook wel de nodige steekjes laat vallen. Hoekschop voor de Belgen komt indraaien vanaf de linkerkant. En wordt bijna binnengekopt. Bij de tweede paal gaat die bal maar net naast. Het zal een half meter zijn geweest. De kopstoot van was dat Ik Denk het Dembele? Al de wereld. Al de wereld zelfs. Of van dit ja. Het ze nooit uit ja. Nee, blijft... maar het komt van de zijkant, hè. We ja. ja. blijven dat, ze, dat een van die <laughs> twee naar Engeland Wissel weer naar de kant van, en... van Engeland. Wat <laughs> een leuke avond. Chatley ja. gaat naar de kant en het is 3-3. Ja, het probleem met drank is dat het meestal pas 24 uur daarna gaat werken. Chatley <laughs> eruit en Dries Mertens uh, komt erin. Vente speler eruit en een speler van de PSV erin. Dat betekent dat we een hele leuke eindfase gaan krijgen van deze wedstrijd. Met de twee in voorsprong van het zelf Voor de duidelijkheid in de 19e minuut de voorsprong voor de Belgen. Ben Teken scoorde. En in de tweede helft Narsing 1-1 en Huntelaar 1-2. En dat is de stand die nog steeds op het scorebord staat. Bij het balbezit maar niet goed van de voer. Uiteindelijk zet Robber goed zijn lichaam tussen bal en tegenstander. De bal over de zijlijn en inworp voor Martins Indy. Martins Indy uh, richting snijden, doet hij niets, laat het even over, was ook veiliger. Viergever en de bal bezit, de hoogte van de middenlijn, viergever. Opent uh, niet goed, want uh, Martins in die kan die bal niet in bezit krijgen. Lukaku doet, uh, Lukaku dan met de Vrij heel goed verdedigd. En uh, dan een overtreding van de Bruyne die uh, terecht wordt bestraft door de scheidsrechter. Overigens is Steven de Vrij heeft nog even door uh, de gedachten gespeeld van uh, bondscoach uh, Bert van Marwijk. Op het moment dat uh, Matthijsen geblesseerd raakte en uh, op dat moment ook de vrij een uitstekende indruk maakte bij uh, Jong Oranje. Nu krijgen we een wissel. Narsing uh, gaat eruit, doelpuntenmaker van uh, de eerste treffer. En uh, Jamie Lens, een uh, teamgenoot bij PSV, komt binnen de lijn. Ja, over snelheid gesproken, want, uh, het is één op een in wisselbare in zekere zin. Want ook Lens kan hard hollen en dat kan uh, nut hebben duurlijk moment dat de Belgen... Want immers nog altijd met 2-1 achter wat meer in de buurt van het doel komen van Stekelburg. En ook met meer mensen. Er komt kortom vroeg of laat ruimte voor Oranje. Balbezit bezit voor zelf dan nu via de Vrij. Geeft hem mee aan de Jong. Aan de linkerkant van het veld wordt Martens Indy dan aangespeeld. Martens Indy kan de bal geven aan Snijder Die even weggelopen is uit de dekking van de voer. Dan gaat de bal naar de linkerkant naar Robben. Terug naar Martens Indy. Belgen lopen nu wel met 3-4 mensen de helft van Oranje op. Gaat de bal terug naar Stekelburg. Die zal niet zo heel erg in de war zijn. Geeft de bal een flinke trap. Goede trap heeft hij toch nog altijd. Stekelburg. Wordt weggekopt door de rechtsback van de Belgen. Gaat over de zijlijn. Ingooit voor Martens Indy. Troot van de middellijn. Het leuke is dat je aan Martens Indy en een 4-gever en aan Maher... En uh, uh, even kijken aan de, rij, en aan de vrij. kan zien dat ze inmiddels ook veel Europese wedstrijden hebben gespeeld. Hè. Er wordt vaak gezegd, ja, het is alleen Champions League, maar Europa League is zo belangrijk om in andere omstandigheden te voetballen. En de spelers uh, tonen rust, uh, hebben zelfvertrouwen en zullen dat ongetwijfeld uh, hebben ingepraat gekregen door uh, de technische staf van jongens, speel je eigen spel, want dan kunnen we je echt beoordelen. Dus ga niet met de handrem spelen. En voorlopig werkt dat. Met de bal bezit nu voor Robben aan de linkerkant van het veld. Robben tussen twee mannen in. Gillet neemt hem de bal van de voeten. Overtreding dan van Snyder die mazzel heeft. Dat de scheidsrechter het spel verder laat gaan. En wellicht zonder gele kaart wegkomt, want de ingreep was te fel. Lukaku aan de linkerkant van het veld met de Vrij. Rand van het 16 meter gebied. De Vrij houdt goed oog op de bal. Mertens speelt, speelt dan de bal slecht door. En dan is de overname er opeens voor het Nederlands zelf al met Lens die helemaal achterin staat. Dus hij geeft die bal nu net niet goed door richting Huntelaar. Het was even zoeken naar Lens, maar Lens staat nu rechtsachter. En van Rijn was een beetje mee opgekomen. Wietstel neemt de bal aan. Doet dat, uh, zodat vertongen enigszins in de problemen geraakt. Uh, uiteindelijk de bal toch kan spelen richting de voer. En de voer richting de bruine. De er nu uh, centraal op het veld. Over naar de linkerkant. Lukaku, dat ziet er heel aardig uit. Lukaku met de vrij voor zijn neus. Wil er buiten om langs. Lukaku kan ongelooflijk hard schieten. Zoals iedereen weet, en dat doet hij ook wel. En die bal komt al tegen het lichaam van Stekelenburg aan Die niet wist hoe snel hij naar de grond moest. Want anders schiet de bal er nog onderdoor ook. Dat doet de keeper goed. Een uh, kiezelhard schot van de aanvaller van Chelsea. In de handen van... Maarten Stekenburg, dus de zoveelste mogelijkheid voor de Belgen. Ziet langs de kant, hier op de monitor ook met applaus begeleid. Willy Das Kampschwein, de uh, welleiders bijnaam van Mark Wilmot. Want uh, dat was een goede voetballer. Ja, dat was een goede voetballer met karakter. Dat was een uh, vent die in orde was, die er echt bij kon hebben. En die ook nu heel fanatiek staat te coachen. Terwijl uh, ook uh, bij uh, zelf, al in de tweede helft de Dekoud uh, eigenlijk amper in beweging komt. Men kijkt en uh, geniet zo nu en dan. En zal aantekeningen maken over dingen die niet goed kloppen. Bijvoorbeeld Van Rijn die zich nu uh, laat wegzetten door Lukaku. Balkom bij de eerste paal. En het uiteindelijk Wietsel en het uiteindelijk weer Stekenenburg. De volgende mogelijkheid voor de Belgen. In ieder geval resulterend in een corner. Het is de derde in de tweede helft. En de Belgen op 20 minuten van het einde nog steeds aankijkend tegen die achterstand. Terwijl Sneijder nu alsnog de gele kaart krijgt voor uh, die actie die inderdaad... Te hard was. Uh, gaan wij kijken naar de corner die genomen gaat worden van de linkerkant van het veld. Belgen krijgen toch 5, 6 uh, kansjes in de laatste 8, 9 minuten. Dat is te veel. Welkom voor de goal. Nu is hij uit de hoekschop voor wil Ik zeggen. maar ik denk dat hij hem kan pakken. Hij stompt hem. en uh, Dat levert de Belgen dan aan de overkant. Een ingooien op alle mensen nu op de helft van het uh, Nederlands elftal. En dan leidt België balverlies. Dan kan Robben komen. En is er ruimte voor de counter om de wedstrijd te beslissen? Robben, Lens is mee. Huntelaar is mee. En Robben doet het eigenlijk helemaal niet zo Dat goed. Komt voor de voeten van Maher. Die gaat schieten. Maher en schiet wat tegen de keeper op. De rebound ploft dan net niet meer voor de voeten van Lens of Huntelaar. En levert Oranje. Kan je nagaan hoe hard dat schot is? Want die bal komt op de vuisten beetje van Courtois. Maar die krijgt nog zoveel vaart dat die bal uiteindelijk nog helemaal over de achterlijn gaat. Dus het is wat dat betreft een goed schot. En een uitstekende counter van het Nederlands elftal. Ook goed gericht van Maher. Goede redding van Courtois. Nederland dus de tweede corner in de tweede helft. De vierde in totaal. Snijder heeft dus, uh, net een minuutje geleden dus een gele kaart gekregen. Van een actie die je daar weer anderhalf minuut voor lag. Maar het spel ging verder. Goed gezien van Edkens die uh, goed fluit. Bal van. Uh, Snijder komt voor, wordt weggebokst door Courtois. Overgenomen door uh, Mertens, maar uh, dan kan hij er niet goed bij komen. Teruggespeeld uh, door Lens richting Stekelenburg. Die uh, prima keep, die uh, tot nu toe echt uh, een aantal keren heel erg handelend heeft moeten optreden. En nu de bal ook weer even teruggespeeld uh, krijgt. Waardoor uh, via viergever en nu Maher uh, even een uh, AZ-geluid doorklinkt. Met uh, Maher die dan even temporiseert. De bal even teruggespeeld richting viergever. Viergever naar uh, Martins Indy. En daar wordt hij opgejaagd door Dembele. Fase ze dus waarin Oranje met nog een uh, flink kwartier op de klok: tevreden zal zijn dat het uh, de 2-2 niet om de oren heeft gekregen. Want dat had dus wel zo gekund met die mogelijkheden die de Belgen hebben gehad. Nu aan de andere kant, maar her, goed. Even kijken waar de ruimte komt. Die komt aan de rechterkant bij Van Rijn. Bal goed meegeven. Komt de voorzitter van Van Rijn bij de tweede paal. Huntelaar, bal is net te hard. Was niet slecht? Nee, was zelfs heel goed bedoeld en goed bedacht. Omdat hij voelde wel dat hij de bal zeg maar net om die twee verdedigers heen kon krullen, zodat ze te laat zouden zijn. En Huntelaar bij de tweede paal zou kunnen toeslaan. Maar ja, als de bal er net een beetje voorbij krult dan. Is het te veel van het goede? Wilmot, overigens, als speler, uh, vier keer tegen Nederland in actie gekomen en nooit gewonnen. Dus dat zou hij wel graag een keer doen, maar voorlopig staat hij ook als coach achter. Ik ja, ben benieuwd uh, hoe het daar gaat, aan die kant met uh, Martins Indi. Dit komt u wel met Lukaku. Want uh, ik vind uh, tot nu toe dat Martins Indi een uh, rustiger indruk maakt dan uh, de wat druistige uh, Willems. En uh, kijken of hij zich ook verdedigend op de been houdt. Want dan zou het wel eens de verrassing kunnen worden in de wedstrijd. Ja, die speelt nu de bal helemaal verkeerd. Uh, Martins Indy speelt de bal in de voeten van Martins en die schiet ernaast. Dat moet hij dus nou net niet doen. Dat zal je altijd zien als je een speler ophemelt. Want dan uh, gaat het fout en andersom. Idem Dito. Maar uh, dit was een hele slechte bal. Want hij verdedigt die bal van links achter gewoon. Uh, en speelt hem in het hart van zijn eigen verdediging. Kansje dus voor de Belgen. Maar Martins Indy is rustig. Toont sterk. Uh, is uh, vastberaden. En uh, ik zei het al, ik vond Willemse uh, erg onrustig in de eerste helft. De bal nu van Stekelenburg met een uitstekende trap opgevangen door Van Rijn. Die dat ook bijna goed doet, maar uiteindelijk Lems niet kan bereiken. Maar aangezien Van vertongen de, de bal over de zijlijn speelt... is het een inworp voor Nederland met Van Rijn en met De Vrij. Ik zie op dit moment geen Nederlandse spelers meer warm lopen. Van Gaal heeft dus inmiddels vijf keer gewisseld. Ik kan me voorstellen dat je... In dit soort wedstrijden laat ik het oneerbiedig zeggen. Grote namen als Kuiten van Persie niet lastig valt met een paar minuten. Maar je zou bijvoorbeeld Bas Dost of Urbe Emmanuel misschien wel een groot plezier mee kunnen doen. Wie weet, komt hij nog? Met zijn zesde wissel, wie weet ook niet. Balbezit voor het Nel zelfde. al. Oh, de jong laat zich de kaas van de brood eten. Mertens is weg. Mertens is weg, komt de 2-2. Gelijkmaker van Dries. Mertens. Verdien. Omdat de fout van Nuitsel de Jong dit keer wel wordt afgestraft door de Belg. Die zo even nog miste naar die fout van Martens Indy. Heel cool blijft en de bal in de hoek langs Stekenburg schuift. De Vrij heeft de achtervolging ingezet maar komt te laat. Ja, dat kan je hem dan niet kwalijk nemen. Is het een wedstrijd in de stopminuut van de WK-finale? Dan had de Vrij met een slijding. Mertens gegarandeerd onderuitgeschopt. Want daar was de mogelijkheid voor. Maar dat hoort niet en zeker niet in de wedstrijd als deze. En dus is het 2-2. Foutje van een routinier De Jong. Ja, die uh, ook even staat te kijken en zegt van ja, sorry, uh, ik deed het absoluut niet expres. Maar uh, het resultaat is er. En uh, Mertens razendsnel uh, profiteert uh, ervan en uh, gebaart nu ook naar zijn teamgenoten van kom op er is nog veel te halen in het restant in het kwartier het zal geen 5-5 worden maar ik denk dat het met 2-2 ook nog niet gespeeld is hier ja nee het is toch ook vaak zo dat het is duels dat met een punt iedereen zegt dat goed zo ik ja. ook, voor hetzelfde gaan voor het nu zo'n uh, uitbuikwedstrijd nog een kwartiertje ik ben bang voor niet Oké, okay, ik ben ik heel benieuwd ben ik, hoop dat je, ik hoop dat je gelijk hebt want uh, een kwartier naar niks kijken is niet leuk en tot dusver is de tweede helft Bijzonder de moeite waard en eigenlijk ging de eerste helft ook best. Goeie bal weer van Martins Indy. Zo is het naar Sneijder toe. Robben loopt door. Daar kan de bal niet meteen naartoe. Wel via Hundelaar. Daar komt Robben Die uh, nu ja, aan een solootje begint, maar eigenlijk de verkeerde kant op loopt. Onder druk van de voer met name gaat de bal terug naar Martins Indy. Een man voorbij. Martins Indy, bal meegegeven aan Sneijder. Net niet lekker. Overname van de bel. Dembele. Dembele. Terwijl de bruine diep gaat, krijgt de bal uh, Dembele, terug van uh, Mertens. de bal bezit nu uh, aan de linkerkant van het veld. Dembele. Richting Lukaku dan uiteindelijk uitstekend verdedigd door de Jong. Die de bal terug speelt richting Stekelenburg. Stekelenburg een beetje opgejaagd. De Nbele knalt de bal naar, naar voren. Moet Huntelaar duwel duel aan met vermalen. Overtreding van Huntelaar en de vrije trap voor de Belgen. Omdat Huntelaar zijn tegenstander een por geeft. Uitgebreid met de elleboog even in de zij. Gensrechter gaat onmiddellijk met de vlag omhoog. en De scheidsrechter neemt dat signaal dan over. En uh, ja, 2-2 dus naar die goal van uh, Mertens. En dat zal dan uh, de Belgen, dat is ook hoorbaar trouwens in het Boudewijn stadion hier veel plezier doen. Lukaku nu gezocht met een diepe bal. Lukaku neemt aan met de vrije in zijn rug. En dan schiet Mertens uit de rebound. En kan die bal maar net worden gepakt. Dan gaat hij er alsnog in. Ja, Lukaku, dus 3-2 voor de Belgen. Het schot wordt door Stekenburg niet goed gered. Dan is Mertens er als de kippen bij om uh, dat nog eens te proberen. Nou, op doelschieten ziet hij, dat gaat eigenlijk niet. Dan maar voor en daar staat van dichtbij om binnen te lopen dan Lukaku. En zo is het 3-2 voor de Belgen waar Oranje dus in het begin van de tweede helft een 1-0 achterstand in de munt van tijd omboog in een 2-1 voorsprong. Gebeurt nu de omgekeerde. Oranje stond met 2-1 voor maar staat in de munt van tijd met 3-2 achter. Nou ik weet niet wat jij onder uitbuiken verstaat maar dat... <laughs> <laughs> Twee keer overigens Mertens die heel belangrijk is met zijn snelheid en zijn overzicht. De Belgen op een 3-2 voorsprong. Ja, en nu uh, zal Nederland weer wat moeten doen. Het is uh, steeds kantelend qua gevoel, maar het is zeker niet onverdiend. Gelijkspel uh, zou op dit moment de verhouding zijn waarbij ik enigszins Chauvinistisch dat uh, ook nog een keer wil onderschrijven. Maar in ieder geval is het zo dat de Belgen met 3-2 voorstaan en dat het uh, een buitengewoon leuke avond is hier in het uh, Koning Boudewijnstadion. Met het balbezit nu voor Sneijder en Martins Indi. Kijk of uh, Nederland de rug nog eens kan rechten met deze 3-2 stand. Nog 12 minuten officieel. We hebben het al een paar keer gehad over die 5 5 Dat was natuurlijk die merkwaardige wedstrijd. Die werd gespeeld in de Kuik in 1999 met Frank Rijkaard als bondscoach. Kluivert scoorde drie keer. Oranje was veel beter, maar dacht dat het allemaal wel los zou lopen. En toen liep het niet los. Wilmots, de bondscoach van de Belgen, dus nu scoorde in die wedstrijd. Werd er ook nog uitgestuurd met rood. Krakzinnige avond eigenlijk, maar wel de moeite waard om te zien. Zo'n avond is het eigenlijk nu wel weer. De Belgen komen weer. Willen ze nog? Durven ze nog? Kunnen ze nog? Met de voorsprong die de ploeg van Wilmot dus Wilsen heeft. 3-2. Ja, kijk ook even naar het middenveld waar de jongen het heel moeilijk heeft. Omdat Sneijder veel weg is en Maher ook veel weg is. Laat uh, toch een aantal keren nu ook een man uit de rug lopen. Waardoor je een overtal krijgt uh, in uh, de aanval uh, bij de Belgen. Is de inworp in ieder geval voor, voor Vertongen. Was er een overtreding achter de rug van Edkensen En uh, wat uh, niet werd waargenomen, En het spel ook gewoon verder kan gaan met uh, Vermalen. Vermalen... Op zijn beurt richting Aldewereld, Aldewereld uh, halverwege de eigen helft. Uh, de Belgen willen meer, meer nog dan de 3-2. En uh, voorlopig zijn het ook de Belgen die uh, in balbezit uh, zijn. Waar is het feestje, daar is het feestje en hier is dus het feestje. Een uh, nummer dat uh, Bas uh, geregeld in zijn auto draait. Ik kan er niet echt aan wennen, is uh, vertongen op dit moment met uh, de inworp. En de inworp die uh, gaat dan richting Lukaku, ja richting Lukaku. Kaku, punt van het strafstopgebied. Aanname is uh, goed genoeg. En opent dan ja, helemaal terug naar uh, de middenlijn. Dat mag wel. Daar staat namelijk inspectie net vrij. Haalt wel de vaart er een beetje uit. De bruine krijgt dan de bal. Die uh, geeft hem helemaal naar de andere kant. Naar nou, Mertens. Dat is wel een knap over. Mertens aanname op de borst. Het binnen gelopen vanaf de zijkant. Teruggelegd. Daar is de 4-2. En die wordt binnengeschoten door Jan Vertongen. 10 minuten voor tijd lijkt dat wel uh, de beslissing in de wedstrijd. En is er opnieuw een hoofdrol voor de P.S.V.'er Dries Merkens die dus als invaller in het veld kwam, de 2-2 zelf maakte en vervolgens voor Lukaku en voor Tongen twee niet te missen kansen geeft en uh, 4-2 en de blik in de dug-out van Oranje dat zagen wij zo even op de monitor. Daar stonden drie gezichten op onweer, namelijk de gezichten van van Gaal, en zijn assistenten Klijnert en Blind. Opnieuw moet ik hier zeggen dat de verdediging van Oranje niet goed is en eigenlijk in alles een stapje te laat komt. Ja. Ja, dan blijkt het toch uh, iets te veel van het goede om uh, vier debutanten in de laatste lijn van het Nederlands zelf te zetten. Want uh, in balbezit is het allemaal prima, maar in verdedigend opzicht is het kwetsbaar. Hangt het nog als uh, brokkelkaas aan elkaar en uh, is wat dat betreft uh, de kwetsbaarheid natuurlijk nog te groot. Maar mag je de jongens daar uh, op afrekenen? Dat lijkt me niet. Misschien zou je dit soort uh, jongens uh, één voor één uh, eens een keer uh, in een uh, team moeten zetten. Maar aan de andere kant, uh, het kan geen kwaad. Het is een vriendschappelijke wedstrijd, maar op het scorebord staat uh, toch een hatelijke 4-2... Achterstand Wat betreft het Nederlands elftal tegen de goedspelende Belgen. Die een aantal invallers binnen de lijnen heeft gebracht. Die het zeker goed doen. Lukaku, Mertens, en in een mindere mate ook Dembele. Wat dat betreft is er geen verzwakking. En ook de bruine is goed ingevallen bij de Belgen. Balbezit aan de linkerkant van het veld. Nederland geeft de bal voor richting Snijder, wakker twakken aan het pakken. Voordat Maher erbij kan komen. Kijk ik naar het scorebord. Daar staat dus die 4-2. Maar ook nog het resterende gedeelte van de wedstrijd. Maximaal 9 minuten plus blessuretijd. En de bal bezit voor de Belgen met een lange trap van de doelman Lukaku. neemt de bal weer aan de borst komt weer voor de voeten van Mertens naar Lukaku. Die wil wegdraaien bij de Jong. Dat lukt eigenlijk maar half. Oranje neemt over de vrij. Dan neemt de bal er weer in bij Witsel. Mertens pikt hem weer op. Die is echt bezig aan de fijne wedstrijd. Ja. Draait even weg van zijn ploeggenoot Lens. En dan komt de bal weer uit bij de Belgen. Centraal achterin waar hij dan uiteindelijk voor de voeten komt van al de wereld. Terug naar de keeper. Weer. Het is feest hier in Brussel. Dat is logisch. Want de Belgen vinden het sowieso heerlijk om een wedstrijd te winnen. Maar als dat van Nederland kan is dat natuurlijk helemaal een feest. Want dat is de allerleukste overwinning vinden ze hier. En dat mag. Witsel heeft de bal gegeven aan Lukaku. Wordt het nog gek. Lukaku wil binnendoor. De bal mee kappen eigenlijk langs de Vrij. Maar dat lukt niet. Maar houdt wel een balbezit nog altijd. Beest van de mensen. Zo sterk houdt de bal onder controle. Witsel met de schot schiet dan. De... Eigenlijk in het lichaam van Van Malen die helemaal mee naar voren was gekomen. En dan het balbezit bezit voor Nederland zelf aan de linkerkant van het veld. Van Rijn mag het zich natuurlijk ook aantrekken. De invalbeurt van Mertens die die heeft bekant tijdens de supercup -wedstrijd. Maar hij was hem nu toch twee keer op cruciale momenten kwijt. Robbe, Robbe met uiteindelijk Dembele bij zich. En er is een overtreding van Dembele. Ik denk dat Robbe daar goed bij weg komt. Dat de ingreep van Dembele fel was, maar wel heel erg duidelijk op de bal. Ja, helemaal niets aan de hand. Is het uh, in ieder geval een vrije trap. Een gekregen vrije trap voor het Nederlands helftal. Uh, en die kan ervoor zorgen, die vrije trap. Dat we wellicht nog een keer in de wedstrijd komen. Met de zogenaamde aansluittreffer. Ik weet het, het is een Germanisme Maar het komt uiteindelijk met een balletje van de linkerkant van het veld. Snijder en wellicht een mogelijkheid voor het doel. Waar Huntelaar staat te kijken en ook Martens Die Komt die bal voor? Martens Indi kan er niet bij komen. Uiteindelijk wordt de bal dan weggewerkt en dan gaan de Belgen weer counteren. De Bruin aan de bal. Lukaku is voor het doel. Er staan van Oranje nog wel drie op de eigen helft. Dan worden er nu zelfs vier als Lens meeloopt. Maar de paas is slecht naar Lukaku. En Van Rijn heeft het al overgenomen. Zo mag het er zelf nog een keer daarvoor. Aan de bal De Vrij, een van de invallers, die de bal dan meegeeft aan een van de andere invallers. Dat is Maher. En aan de linkerkant dan uh, Sneijder gevonden. Sneijder Robben. Van de laatste vijf keer dat Nederland en België tegen elkaar speelden won Nederland er niet één. Dat wordt dus normaal gesproken na vanavond zes. Want ik zie Oranje er toch in ieder geval geen drie meer maken. Wat dat betreft hebben de Belgen eigenlijk best een goede track record tegen dat Nederland zelf al zo de laatste jaren. We hebben de combinatie nu met uh, Van Rijn en Lens. Maar Lens die wel de diep krijgt. De bal niet terug. Die gaat via Van Rijn terug naar de vrij. Dat haalt de vaart eruit. 6,5 minuut nog. 4-2 de voorsprong voor de Belgen. Als ik Alvalaij zou heten of van Persie en uh, van K Kuit. Uh, zou ik toch wel heel langzaam de, de P in krijgen. Dat ik er niet even in mag. Want jij zegt een paar minuutjes. Maar het is toch lekker om, uh, om weer een in Interland te kunnen spelen. Terwijl Robben nu misschien gaat zorgen voor uh, de derde treffer van Oranje. Nee, Huntelaar uiteindelijk. Dat staat uit Robben buiten spel Maar Sneijder niet. En die kan de bal dan nu nog binnenhouden. Dat gaat hij uh, uiteindelijk komen... Aan de rand van het 16 meter gebied bij Maher. Die kan er de bal geven richting Robben. Robben met Chile voor zich. Robben tussen twee man in. Geeft die bal aan de snijder. Rand 16 meter gebied. Het is lastig doorkomen. Is er een hensbal? Nee. Zegt de scheidsrechter. Geen hensbal. Wel Geen een gele kaart voor Verrijd, lijkt me. Maar de scheidsrechter laat hem weer wegkomen naar de overtreding die hij maakt op Vertongen. En uiteindelijk dan de rust die er betracht gaat worden bij de Belgen. in het resterende gedeelte van de wedstrijd. Ja, ja van Persie naar Verlaag. Ik ben toch een verhaal. Yeah. Ja, het, is ja. Ik, het is zijn ik, toch grote voetballers. Hè? Het is, ja, goed. Je maakt keuzes en dan komen die wel eens op de bank. Het is wat ik net zei. Je kan ook zeggen: maar Moet goed, je die op... grote jongens nu nog tien minuten laten spelen? Okay. zeg je blijft dan lekker zitten? Van Persie zitten. kan je nog zeggen: Heeft Van Gaal gezegd, dat is duidelijk. Dat wordt uh, alleen maar de, de vervanger eventueel van Huntelaar. En dan voorlopig kies ik voor Huntelaar. Welke positie is er dan nog voor Averlaai in dit helftal? Als hij aan de linkerkant voor een linksbenen en de rechterkant voor een rechtsbenen wil uh, kijken. In ieder geval op Middenveld? de team, op de team. En uh, vanaf de rechterkant denk ik: Ja, dat vind ik dan logisch in de filosofie van Van Gaal. Die komt niet. Maar zo snel dat, naar dat, aan. dat is weer en een positie die nooit meer Barcelona bekleed. Nee, dat klopt. Dan wordt er wel zoeken en puzzelen. Kijk, het feit dat hij die misschien niet laat spelen, is omdat hij daar wel een beeld van heeft en dat je die wat vaak op de televisie ziet. Dat is waar. En dat geldt voor andere spelers misschien niet. Dat zal denk ik wel een rol spelen. Dat kan zeker een rol. Spelen. Hoe dan ook. Vijf minuten nog te gaan. Oranje heeft de bal en uh, komt nog een keer. Vier geven komt heel ver zelfs. Geeft de bal aan Maher. Die laat hem een beetje van zijn voeten springen. Moet dan uh, om zijn as draaien, de bal weer ophalen en dan meegeven aan de rechterkant. Daar heeft Lens de bal. Die wil zijn tegenstander nog wel eens even opzoeken. Doet hij dat ook nu? Vertongen. Draait weer naar binnen toe geeft de bal weer terug aan Maher. Maher opent naar de linkerkant van het veld, dat is een goede bal. Richting Robben, Robben neemt de bal ook goed aan. Heeft Gillet meteen bezig, maar ook de bruine Draait daar nu van weg, draait langs Gillet heen, maar dat lukt uiteindelijk niet. Die kan wel een Colbert genoemd worden, want die toont zich heel volwassen in deze wedstrijd. Balbezit nu voor De Jong. De Jong nu aan de rechterkant van het veld misschien, nee, niet richting Lens. Lens vraagt erom en zegt tegen Van op: vraag er dan eerder om, want dan kan die bal een keer naar de rechterkant. Maar her draait nu uh, opent, uh, ook niet naar de rechterkant. Naaitje de Jong blijft hem ook aan de linkerkant houden. Terwijl er aan de rechterkant toch echt een zeven ruimte ligt bij Van Rijn. Maar die durft ook zelf niet naar de bal toe te komen. Blijft de verf er vanaf staan. Dus krijgen we nu combineren aan de linkerkant. Waarbij er van enige gevaar van de Nederlandse zijde geen sprake is. Misschien dan nu viergever. Zoekt hij die de diepte? Kan hij die vinden? Nee, want Lukaku loopt dat eigenlijk dicht. Maar via via komt de bal dan toch nog bij snijder terecht. Snijder Robben. Huntelaar is positie. Daar komt Lens nu bij. Robben naar binnen. Krijgt de bal bij Snijder. Die zou eens kunnen schieten. Kapt hem naar zijn linkerbeen. Wil hem teruggeven aan Robben. Dat is lukt. De bal komt weer voor zijn voeten terecht. Dan toch maar een voorzet. Die wordt door de Belgen weggekopt. En dan weer opgevangen door Nigel de Jong. Dan gaat de bal terug naar Stefan de Vrij op de eigen helft. Steven de Vrij loopt dat meters. Kijkt, zoekt. Kan de bal voor de goal. Nee. Meegeven aan Maher, dat kan wel. Dan naar de rechterkant weer van Rijn. Maher. Zo heeft het zelf wel de bal in de slotfase. De Belgen wachten met de verkregen 4-2-voorsprong ook wat af. Op de ruimte die dan een keer komt als Nederland de bal verliest. En uh, Nederland is wel dreigend, maar niet levensgevaarlijk. Slechte bal van de Vrij. Zit een voetje tussen van Witsel en uh, Dembele. Uiteindelijk uh, krijgt het balbezit. Draait daar ook heel uh, makkelijk omheen. Veel tegenwoordig bij Fulham. Uh, mooie voetballer Dembele. En heeft natuurlijk ooit uh, ook bij AZ gespeeld. Al de wereld dan uh, draait de bal even terug, want uh, de Belgen koesteren de voorsprong. En uh, ja, daar waar mogelijk gaat men toch nog een keer naar voren. Want men wil meer en men voelt dat er misschien zelfs nog meer te, uh, te halen valt dan die 4-2. Want Nederland zet niet meer aan, overigens. Sneijder jaagt nu een beetje op Witzel. Sneijder volledig onzichtbaar in de wedstrijd. Uh, heeft uh, absoluut geen meerwaarde gehad. Daar waar je op hoopt en eigenlijk een beetje op reken. Doekhaak, we de bal door naar De Bruyne. De Bruyne tussen twee, drie man in. Sterk ook met zijn lichaam. Met Martins indi nu aan de linkerkant van het veld. Nu moet er hulp komen om de Bruinen te verlossen. Van de druk die er vanuit de Nederlandse verdediging werd gezet. Wietzel met het balbezit. En dan Gile. Gile terug naar Aldewereld. Aldewereld terug naar vermalen En de Belgen combineren zoals men het graag wil. Nu even terug. Olé olé vanaf de tribunes, de Belgen zouden zelfs zeggen dit lijkt wel een galerijspel. Maar het is wel een beetje zo, de Belgen spelen er al rustig de bal rond en Oranje kan er alleen maar naar kijken, dat doet pijn. Dan hebben ze twee talen, dan moeten ze in olé olé vluchten. Dat is gek en Jammer En op het scorebord staat Belgium en de Netherlands, dat is waarschijnlijk om het probleem voor te zijn. Ja, voor de Olympische Spelen alvast hè? Ook is dat waar. Ja. balbezit voor de in de slotfase, twee minuutjes nog, 4-2 dus de voorsprong voor. De Belgen in Brussel in deze oefenwedstrijd De eerste van Van Gaal die van zijn eerste 14 duels als bondscoach twee verloor. Dat waren cruciale trouwens tegen Portugal thuis en die wedstrijd tegen Ierland. En nu vermoedelijk tegen de derde aanloopt. Robin nog een keer weggestuurd aan de linkerkant. Wil een voorzet geven. balkon bijna nog de Huntelaar, maar bijna telt niet. Dan is hij al weggeroeid door Guillaume Gillette. En wordt hij opgevangen door Nelselftal via Martins Indy. Richting Nigel de Jong die eigenlijk uh, tegen zijn wil in uh, de voorsprong van de Belgen inleiden, Want uh, hij maakte de fout waar uh, in eerste instantie de 2-2 uitkwam. Uh, en vervolgens werden 3 en 4-2. Nog twee minuten te spelen en dan gaan de Belgen een hele nuttige overwinning halen. In ieder geval een prestigestrijd van den Ollanders winnen. En uh, zeker niet onverdiend, absoluut niet. De Belgen die uh, gevaarlijker zijn geweest en met name in de tweede helft heel veel kansen hebben gehad. En de pech hadden dat Stekenburg in uh, goede vorm verkeert. Balbezit nu voor viergever, viergever naar Martens Indy. De Belgen hebben alles nu uh, vastgezet. Uh, nu loopt Snijder weg uit de dekking, maar die kan niet worden aangespeeld. En dan wordt de bal gespeeld naar de vrij. Vrij nog een keer naar De Jong. Zelfs al kan geen vuist meer maken. Zal denk ik toch wel 90 minuten voetbal de conclusie moeten trekken dat België gewoon terecht wint. Want over de hele linie niet alleen de betere meer mogelijkheden heeft gehad, maar ook gewoon beter gevoetbald heeft. Fase geweest in de laatste kwartier van de eerste helft. En in de eerste fase nader is dat Oranje wel de bovenliggende partij was. Maar daarna hebben de Belgen toch vrij snel weer overgenomen. En De Belgen hebben gewoon een goed elftal. Dat wisten we eigenlijk al als We de, de niet bekeken. alleen een goed elftal, maar een goede selectie. Als je ziet dat er ook nog van de bank kan komen. En het lijkt, ik heb dat eerder gezegd, alsof ze daar zelf nooit in geloven. Maar dat moeten ze nu dan maar eens gaan doen. Want uh, de Belgen is, uh, België wordt langzaam weer zeker gewoon een land, een ploeg om rekening mee te houden. Met het oog op de toernooien die gaan komen als je zoveel goede spelers hebt. Sloppen minuut van de wedstrijd loopt inmiddels. De niet, die loopt op het moment dat Vertonghen de vrije trap gaat nemen. En uh, we kijken naar de vierde man die direct uh, met zijn bord omhoog gaat staan en ons uh, kenbaar maakt hoeveel extra minuten er komen. Op het moment dat dat uh, gebeurt is het uh, twee minuten. De bal van Vertonghen is uh, doorgespeeld. Uh, Nigel de Jong uh, krijgt dan uh, nog een uh, vrije trap mee naar de overtreding van Dembele. Beide hier kennen elkaar natuurlijk uit uh, de Engelse competitie. En uh, vervolgens is het balbezit er uh, voor de vrij, de vrij richting uh, van Rijn. Nee. De Vrij blijft er dan even mee lopen. Dat heeft niet zo heel erg veel zin. Dan nu via de Jong. Stefan de Vrij. Gewoon durven. Gewoon durven. Goede opening aan de linkerkant. Nee, Silas zit daartussen. Maar dat vind ik niet erg. Als je het niet probeert kan je niet falen ook. De Bruine goed ingevallen. Sterke vent. Speelt er wel even om Robben heen. Vervolgens richting Alder wereld. Alderweireld dan met een opening naar de linkerkant van het veld naar Vertongen. Vertongen met Lens bij zich. Kan de bal rustig op de borst nemen. En speelt hem dan naar Vermalen. Vermalen, Vertonghen, Wereld. Ze We kennen elkaar natuurlijk vanuit hun Ajax tijd. En nu de bal van Wereld verder voorgespeeld. Richting Lukaku. Lukaku gebruikt zijn lichaam weer heel goed. De viergever kan er niet bij komen. De vrij assisteert dan. De viergever maakt een kleine slaande beweging naar achter. Waardoor Lukaku niet verder komt. En het balbezitter is voor Nederland. Het balbezitter op middenveld voor Maher. En uh, nog een minuutje over van de extra tijd. Martins is in aan de linkerkant, maar Herlog is. En dat zijn dan de laatste momenten van deze wedstrijd. De eerste toeschouwers gaan al weg. Dat uh, zijn mensen die toch een leuke avond hebben gehad. Want Belgen die, uh, gaan nog maar eens een pintje drinken denk ik, op de grote markt hier. En daar hebben ze gelijk in ook, want het is warm. Het is uh, benauwd geweest vandaag. En hun nationale elftal heeft. De diknekken uit Nederland toch een lesje geleerd. Want België heeft een uitstekende indruk achtergelaten. En Van Gaal zal zich realiseren dat ja, het is een overwedstrijd, is. Maar je wil wel dingen zien waar je verder mee kan. Dat er ook nog wel een boel werk aan de winkel is. En dat het niet zomaar allemaal staat bij Oranje. Nee, Turkije. Dat is de volgende tegenstander voor het Nederlands Helfde. Op 7 september. En dan drie dagen later uh, Hongarije uit. Dan weet het Nederlands Helfde ook verder waar het staat. En laten we hopen dat de lijn van nederlagen, Want het is inmiddels de vierde nederlaag op rij voor Oranje... Dat dat niet wordt doorgetrokken, want uh, dan kom je in een hele vervelende cyclus terecht. Waarbij van zelfvertrouwen ook geen enkele sprake meer is. En je op een gegeven moment uh, de onzekerheid uh, ziet uh, toenemen. Mertens uh, zoekt nog een keer de ruimte met uh, de Bruine. De hoogte van de middenlijn scheidster kijkt op zijn klok en fluit nu af, België Nederland 4-2. Buitengewoon, een leuke wedstrijd, veel leerzame momenten en volgeschreven notitieboekjes. Aan beide kanten bij de coaches, denk ik.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 En Howard met het prachtige keep your head up. De Olympische Spelen galmen nog volop na, ook al wordt er weer volop gevoetbald. Wijk en Aalburg was vandaag uitgelopen voor de huldiging van Marianne Vos. Die wielrenster werd onthaald in haar eigen woonplaats... en het was de zoverste huldiging na die mooie Olympische Spelen voor Vos. Verslaggever John Sabag was erbij in Brabant.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 Heeft u een paar leuke kikjes kunnen maken? Een paar wel. We gaan zien? Naar, maar bij het eerste moment om nou, even drie zoenen te geven. Maar die en nou, heren. Uh... Ze liepen er allemaal voor, hè? Ah, daar staan we allemaal ruggen. Nou, de film die ja, door red ik Ik ben er bij de helikopter geweest. Nou, dit is allemaal voor jou, wat is hier zo'n reactie? Ja, meer ja, nog ja, niet. Komt nog wel. Ja, echt fantastisch. Dat is ook wel heel mooi om het vanuit de lucht te kunnen zien. De organisatie had de mensen gevraagd om in het oranje te komen. En het merendeel van de enkele honderden aanwezigen hadden gehoor gegeven aan dat verzoek.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 En het ging nog lang door daar. Het was nog lang onrustig in Wijk en Aalburg. De huldiging van Marianne Vos daar. In Druten en Horse werd Laura Smulders, de BMXer, die brons haalde in het zonnetje gezet. In Os gebeurde dat met handboogschutter Rick van der Ven. En de rest van de week, u kunt alvast ervoor gaan klaarstaan, volgen er nog veel meer huldigingen van Olympische sporters. Foreigner met That Was Yesterday, toepasselijke titel, want dat zullen ze morgen ongetwijfeld denken als ze de kranten lezen, de mannen van het Nederlands elftal. Nog maar even de karakteristieken. België tegen Nederland 4-2. Eerste doelpunt gemaakt door Benteke, daarna Narsing en Huntelaar voor Nederland en daarna Lukaku en Vertongen voor België. Pijnlijke nederlaag dus voor het Nederlands elftal. Juri Mulder, toch heb je genoten ja. van de wedstrijd? Ja, ik heb zeker genoten. Ja, absoluut. Het was... Uh, weet je wat het, namelijk het leuke was aan die wedstrijd? Is, was Dat het, dat het niet een, een, geen vriendschappelijke wedstrijd was. Terwijl... Die, die, uh, die, uh, het was wel een vriendschappelijke wedstrijd, want het ging nergens om. Maar... Uh, ja, Zo'n wedstrijd wil je niet verliezen tegen, tegen de Nee, ja, precies. Tegen de het, uh, uh, uh, eer. En uh, uh, uh, uh, de, de, ja, een beetje toch de oude sfeer van, uh, van deze derby... Uh, die je inderdaad niet wil verliezen en die je graag wil winnen... dat, dat droopt van die wedstrijd af. En, en vaak hebben die vriendschappelijke wedstrijden iets van... nou ja, uh, ja goed, we moeten, we moeten bij elkaar komen. En Natuurlijk was dat na het EK was dat natuurlijk ook een tikje anders. Maar vooral die Belgen wilden heel graag winnen. Er stond echt wat op het spel, terwijl er niks op het, op het spel stond. Nee, er stond wel natuurlijk eer op het spel, dat zei je zelf al. Uh, Louis van Gaal natuurlijk, debuterend of weer debuterend... Hè? In, herintredend als bondscoach. Ja. Die wil zijn eerste wedstrijd ook niet verliezen nee, natuurlijk. Nee, precies. En, uh, uh, dat, maar is, is van gaal wel iemand ook die kijkt naar het voetbal... en naar hoe, hoe het spel uitgevoerd werd. En uh, dat die wedstrijd werd verloren, dat was omdat het uh, ja, op het einde... Kijk, want Nederland komt terug hè, vanaf een 1-0-achterstand naar 2-1. En uh, vooral de, uh, dat eerste gedeelte waar die doelpunten vielen... Begin voor Nederland, tweede helft. Ja, begin tweede helft. Toen nam België ook een wat gas terug en eigenlijk op het moment dat Mertens erin kwam, was Nederland gewoon heel goed. En, maar lieten zich eigenlijk weer een beetje in slaapzussen door die voorsprong. Maar ja, zo'n wedstrijd was het. Het ging alle kanten op. Het, het, het, het had veel gezichten. En, uh, en, en, ja, en dat zie je eigenlijk zelden in, in dit soort wedstrijden. Ja, je noemde net de naam Dries Mertens. Uh, was dat de grote man bij België? Hij, hij was invalden. Ja, ja hij, hij viel fantastisch in. En wat Mertens natuurlijk heel, heel goed kan, is uh, uh, ja, als de ploeg de bal verovert. Hè, zijn ploeg. Ja, dan gaat hij rennen. Dan gaat hij sprinten naar voren. En daar had Nederland tegelijkertijd vanaf dat moment ook heel veel uh, moeite mee. Voorin werd de bal uh, vastgehouden door Lukaku van, uh, van uh, de spits van België. En er kwamen allemaal uh, rennende en lopende mensen uh, ja, op hem af... Waar, de, waar hij de bal op af kon geven. Ja, en dat was het middenveld van Nederland. was daar vooral snijder. Die liet dat een beetje lopen op het einde. Die was misschien moe zitten, ook nog in de voorbereiding. Maar, uh, dat was, en, en dat was eigenlijk sneu voor de laatste linie van Nederland... die enorm goed begonnen, de tweede helft. De nieuwe laatste linie met links Martens Indy van Feyenoord... viergever van AZ... De Vrij van, uh, van Feyenoord en rechts van Rijn, die de hele wedstrijd trouwens speelde. Maar die het eigenlijk voetballend heel goed deed. Ja, ze kwamen ook mee naar voren. Ja, inderdaad, ja. Ze, nou, ze, ze waren bepalend in de tweede helft. De, de, de, de twee goals die kwamen, uh, kwamen van Martins Indi, kwamen die uh, weg. En uh, ja, uh, dus die Nederland uh, maakte. Hij gaf de, de steekpas steeds tussendoor, waarop Robben die voorzet kon geven. En ja, en dat, wat dat betreft was het voor hun jammer dat ze verdedigend het laatste gedeelte van de wedstrijd heel slecht uitzagen. Maar dat had, lag niet alleen aan hun. Had je dat gevoel ook bij Stekelenburg? Maarten Stekelenburg, die tot aan dat moment, tot aan het derde doelpunt eigenlijk... nog niet eens zozeer het tweede doelpunt, het doelpunt van Mechtens. want er was gewoon mooi ingeschoten. Maar daarna leek hij toch ook weer even wat, wat minder zeker dan dat hij daarvoor was. Want daarvoor hield hij echt vrijwel ja. alles eruit. Nee, maar Stekelenburg kiept gewoon een hele goede wedstrijd. Alleen ja, alleen dat ene moment... Dat, bal op de borst, uh, Ja, dat hij die, die bal loslaat. Maar dat is echt ook een rotbal. Daar, een, daar zit een stuit in vlak voor hem. Nou, die bal, ik weet niet of je wel eens zo'n bal op je af hebt gezien... maar die gaat van links naar rechts. En van boven naar onder. En dan moeten ze die bal nog zien te vangen. Of stompen of wat dan ook. Dus dat je een keer zo'n bal uh, uh, la, ja, laat, laat, laat gaan. Dat, dat, dat, dat, dat mag natuurlijk niet. Maar hij had, voor die tijd was, had hij echt wel uh, uh, laten zien dat hij, in, uh, dat, hij, dat hij goed aan het keeper was. Toen die wedstrijd bezig was, had jij toen het idee van... Ik zie de hand van Louis van Gaal in deze wedstrijd. Nou, bepaalde dingen zag je wel. Je zag bijvoorbeeld heel veel uh, een, uh, de crossbal. Hè, de, de, de, zeg maar de iets langere bal over uh, een meter of 30, 40 direct naar de buitenspeler, Daar waar Van Marwijk veelal uh, ja, wil combineren met geduld. Zekerheid, hè? Uh, nou, zekerheid is niet per se zekerheid. Maar het is, uh, het is vooral ja, het... Uh, het, uh, uh, ja, um, met geduld en dan je de tegenstander eigen lo eigenlijk lokken. Maar soms is dat, werkt dat wat traag. He, steeds die paasjes over 10 meter, uh, 20, 30... Pasis achter elkaar en dan in één keer de opening En dat is een beetje het spel van Van Marwijk. En hier zag je vanavond bij Van Gaal zag je veel meer uh, ja, de bal eigenlijk directer naar de zijkant. En dan iets proberen te creëren. Nou, dat lukte bij Narsing vrij aardig in de eerste helft. Het is wel eens vaker gezegd in de tijd met Van Marwijk. Goed, de degelijkheid, nou ja, toch weer dat woord zekerheid. Uh, de schoonheid van het spel was vaak niet zo belangrijk. Van Gaal is wat dat betreft meer misschien een liefhebber? Ja, maar ik vind, het, uh, ik, ik vind dat je te van Marwijk tekort doet als je zegt dat er, dat er helemaal niet... Uh, uh, ja, uh, ik vond dat, er, dat het spel van het Nederlands elftal niet het afgelopen EK... maar dat was behoorlijk goed om aan te zien, vond ik veel. Tijdens het WK misschien ook niet zo, maar als je toch de, de, de kwalificaties bekijkt... heeft Nederland gewoon heel goed en ook, ja, ook, ook mooi voetbal wel gespeeld. Dus wat dat betreft, nou goed, dat is er vandaag natuurlijk ook. Ik bedoel, wat dat betreft is die nou, lijn dan in ieder geval beter. Het wel kan doorgezet. wel beter hoor. Kijk, het, het, het, maar ik denk dat het bij Van Gaal is het misschien iets, ja, iets directer is. Wat ik wel vond was dat uh, ja, het middenveld van het Nederlands elftal hè, daar sleutelt. Daar hij ook aan. Waarvan bij Van Marwijk meer met twee verdedigende spelers op het middenveld speelt. en één nummer tien. Wil van Gaal meer met uh, één verdedigende spelers spelen. En ja, meer met twee aanvallen. En dat kwam er niet zo uit met Sneijder en Van der Vaart in die aanvallende rol dan. Dat wij was in ja. de tweede helft beter met Maher in de plaats van de, Van der de Vaart. Ja, Wij kijken natuurlijk heel erg naar Oranje. Uh, daar, daar zijn we natuurlijk erg mee bezig. Zeker ja. in verband met die kwalificaties straks weer voor het WK. Uh, maar de Belgen, hebben die nou ineens een elftal dat toch wel weer serieus gaat meedoen? Ja, ik vind dat België heeft een heel fris... Leuk en goed elftal. Hè? Als je uh, Hazard ziet. Geweldige spelen. Nou, Chatley, grote vorm. Mertens. Uh, Mertens. Uh, ja, nee, dat, dat, dat, dat ziet er gewoon. Ik vind... Wietzel is een fantastische speler. Dan hebben ze achterin uh, Vertonger. Die, die zetten ze op, op linksback. Omdat ze in het centrum genoeg mensen daar hebben met company. Uh, van buiten en al de wereld. Ja, dus dat, dat ziet er gewoon heel goed uh, uit. En ook als je zag de mensen die erin kwamen. De wissels. Die maakten het verschil. Hè, met, uh, met De bruine Kevin De Bruyne, die, bij, uh, die bij, uh, onder contract staat bij Chelsea. Nu uitgehuurd, uh, uitgeleend aan, aan Werder Bremen. Maar ja, gewoon goede spelers. Lukaku. hele goede spits. Dus uh, ja, dat, uh, nou, ik vind België een leuke ploeg hebben. Elf dan met vertrouwen ook, ja. denk ik. Ja, ja. nou. Goed, we gaan het afwachten wat het allemaal gaat brengen in de komende tijd. Want dan kom, gaat het om het echi. Jurie Mulder, dankjewel. Dan gaan we het hebben mee. over de andere oefenduels. Uitslagen daarvan: Noorwegen tegen Griekenland 2-3. Zweden-Brazilië 0-3. Tweemaal een doelpunt van Pato. Dan Denemarken tegen Slowakije 1-3. Oostenrijk-Turkije 2-0. Turkije is de WK-kwalificatie tegenstander van Oranje. Dan verloor Kroatië op eigen veld van Zwitserland met 2-4. Maar liefst Hongarije tegen Israël met 1-1. Hongarije ook in de pool met Oranje. Estland tegen Polen. Estland ook al een tegenstander van Oranje 1-0. Duitsland-Argentinië 1-3. Op eigen veld dus geklopte Duitsers. Eén uh, keer Messi bij Argentinië. Dan Slovenië tegen Roemenië 4-3. Roemenië ook in de pool met Oranje. En dan hebben we nog Engeland tegen Italië gehad. Dat duel eindigde in 2-1. Dan heb ik nog een berichtje voor u. Alexander Butner heeft de arbitragezaak die hij had aangespannen tegen zijn werkgever Vitesse op alle onderdelen verloren. Hij uh, wilde uh, dat zijn contract zou worden ontbonden. Maar dat is dus niet gebeurd. En de rechter is het met uh, Vitesse eens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er natuurlijk weer. En zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Ik wens u nog een prettige avond.